Dit is Dorald Negens met het NOS-journaal. Meer dan 300 mensen hebben zich gemeld bij een meldpunt voor militairen... die gewerkt hebben met het schoonmaakmiddel PX10. Dat zegt de oprichter van het meldpunt, specialist Jan de Bruin. PX10 is omstreden omdat er het kankerverwekkende benzeen in zit. De Nederlandse regering moet het jongste IMF-rapport over Griekenland openbaar maken. Een Kamermeerderheid heeft zich bij deze wens van CDA-Kamerlid Heerma aangesloten. In het rapport wordt gesteld dat Griekenland veel meer hulp nodig heeft... dan nu wordt aangenomen. De Kamercommissie die de vergadering voorbereidt... wil bovendien nog voor het debat een oordeel van het kabinet over het rapport. Het debat over Griekenland met minister Dijsselbloem en premier Rutte is morgenmiddag. Voor de tweede dag op rij voeren zelfstandige pakketbezorgers van PostNL actie. In verschillende plaatsen in het land wordt gestaakt. Gisteren blokkeerde een deel van de zelfstandige pakketbezorgers een aantal depots. Ze zijn niet tevreden over het onderhandelingsresultaat... dat PostNL en de vakbond FNV hebben bereikt... De bezorgers zeggen dat ze meer moeten verdienen om te kunnen overleven. Het postbedrijf dreigde met een kort geding, maar dat ging niet door... omdat er afspraken met de stakers waren gemaakt. Tientallen deelnemers aan de Utrechtse triathlon van zondag zijn kort daarna ziek geworden. Bij de organisatie zijn klachten binnengekomen over braken, diarree en koorts. Mogelijk moet de oorzaak gezocht worden in de kwaliteit van het zwemwater. De deelnemers moesten een kleine vier kilometer zwemmen in het Merwedekanaal en de Veilinghaven. Het weer bewolkt, wat regen, in het zuiden ook zon. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen vooral in het noorden nog bewolking, op andere plaatsen zon. En dan wordt het 20 tot 27 graden. Dit, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A9, Alkmaar Amstelveen, bij Battenverdorp, 3 kilometer. De nasleep van een ongeluk. De A12, daarna Utrecht, voor in in Klausplein 4 kilometer. Er is een spoedreparatie en daarom is de verbindingsweg richting Amsterdam dicht.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 Ik probeer me te bewegen, maar ook dat lukt niet. En als ik mijn ogen niet open krijg, denk ik heel even, ik slaap dus nog. Maar ik slaap niet, ik ben klaar wakker. En ik kan me niet bewegen, omdat er iets bovenop me ligt. En het is zwaar. En ik probeer het van me af te duwen. Maar met heel veel moeite krijg ik op een gegeven moment zicht op wat het is. En ik kijk, en ik kijk goed, en ik zie een enorme dikke man bovenop me. Zo'n worstelaar, ken je niet? Zo'n Japaner met zo'n lijn die lag bovenop me. Ik denk, wat is dit? En ik zeg, meneer, hallo? Kun je er even af? Hé, hey, hallo? En die dikke man ligt gewoon te slapen. Op zijn rug ligt hij gewoon over mijn hele lichaam heen. En ik krijg het een beetje benauwd. Ik zeg, hallo? Meneer, hallo? En op dat moment wordt die dikke man wakker. Eerst die grote kop van hem gaat omhoog. Met die, die grote ogen. En hij kijkt in het rond wat geluid vandaan komt. Hij kijkt onder zich, hij ziet me. Hij zegt, hé, hey, ben je wakker? Ik zeg, ja, jij ook. <laughs> ik zeg, ga er even af. Hij zegt, dat gaat niet. Dat gaat niet, ik zie hem erop geklommen, kan je er ook afrollen, toch? Hij zegt, dat gaat niet. Ik zeg, ga je er nou af of niet? En op een gegeven moment probeer ik mezelf eronder uit te wurmen. Eerst met mijn hoofd en daarna met mijn lichaam duw ik mezelf op. Ah! Ik sta naast mijn bed en ik kijk naar hem en ik denk, wat is dit? Nee, ik denk, wat is hier gisteravond? Wat gebeurt? En ik probeer na te denken, maar dat gaat niet. Want ik ga al maandenlang met drank en drugs op naar bed om dingen te vergeten. Ik denk, dat is het, ik ben aan het hallucineren. Dit is een hallucinatie, dit is een fata morgana. Die, hele vette Morgana. <lacht> ik weet je wat, ik neem een koude douche. Dat helpt vaak. Als je koude douche neemt word je nuchter. Dus ik wil naar de douche toe lopen. Maar op een gegeven moment, ik zit vast met een handboei. En ik kijk om mijn pols zit een handboei. En hij heeft die andere handboei om zijn pols. Dus ik begin naar te trekken. En het ding gaat nog strakker om mijn pols. Ik zeg heb jij dat gedaan? Hij zegt "Wil weet ik niet. Zeg wie ben je eigenlijk? Hij je dat weet, ik ook niet meer. Zeg waar kom je vandaan? Hoe kom je hier binnen? Ben je getrouwd? Heb je kinderen? Kom je hier uit de buurt? Als je dat wil ik allemaal niet. niet. Zeg nou maak even los dan. Zit een beetje strak. Hij zei, dat kan ik niet. Ik zei, dat kan je niet. Ik zei, kom, maak even los nou. Ik in mijn eigen huis, vastgebonden, maak los. Hij je dat gaat niet. Ik zei, luister, ik word nou een beetje pissig. Telt tot drie, als ik krijg klap van je harsjes. Hij zegt, doe maar. Ik zei, doe maar. Ik zei, ik zit je maar uit te lokken. En ik haal in één keer uit. Maar hij voelt er niks van. Hij duinst even zo terug en komt weer terug. Ik denk, nog maar een klap. Bam! Ik heb gewoon pijn aan mijn vuist. Zo hard is die kop van die dikke man. 1 uur. De klok slaat 1 uur en ik denk ineens: ik had om tien uur bij mijn moeder moeten zijn. Ik zeg: Oh, wacht op. Ik zeg: Sorry, je moet me verlossen. Ik moet even mijn moeder bellen. Die zit op me te wachten. Hij zei, Dat gaat niet. Ik zeg: Luister, vriend, kom niet tussen mij en mijn moeder. Ik moet mijn moeder bellen. Maak los. Hij zei, Dat kan ik niet. Ik denk: Weet je wat? Ik trek hem gewoon mee naar de telefoon. En Ik begin zo aan die dikke man te trekken en ik trek hem van het bed af. Ah! En ik sleep hem zo achter me aan, over de gang heen. Maar bij de deur houdt het op, want hij past niet door de deurpost. Zo groot en dik is hij dan. Trek je hele deurpost eruit. Ah! En ik hoor mijn moeder zeggen, Waar blijf je nou? Ik zeg, ja maar dat is een raar verhaal. Ik zit vast aan een dikke man. Ze zegt, wat? Heb je een depressie? Ik zeg, nee. <laughs> ik heb geen depressie, maar ik zit met handboeien in mijn eigen huis vastgebonden aan een dikke man. Ze zegt, jongen, toch, hoe kom je aan een depressie? Ik zeg, ma, ik heb geen depressie. Ik zit vast aan die man en die man zegt... Hey, ik herinner me ook hoe ik heet. Ik heet depressie. <lacht> ik zeg, ma, bel je zo terug. Dus ik had een depressie. Een hele zware. <lacht> en dan kom je niet meer vanaf. 1, 2, 3, hè. Komt je bed niet meer uit en dik dikke gaat bovenop je liggen. Komt mijn huis niet meer uit. Hij ging voor de, voor de deur staan. Ik, ik deed niks meer. Alles wat ik leuk vond, vind ik ineens niks meer. Ik, ik weet niet wat aan de hand was met me. Ik snapte er zelf niks van. Ik vond mezelf niks, niemand... Vrienden begrepen me niet, die zeiden, waar bleef je nou? We hebben drie op je zitten wachten in de jeep. Ik zeg, ja, ik wil naar jullie toekomen, dus ik pak de fiets, maar die dikke die springt achterop. Wie? Die dikke. Welke dikke? Ik zeg, hier, die dikke man. Er staat niemand. Ja, man, kijk dan toch. Niemand ziet hem, hè? Je bent de enige die, die die dikke man ziet. Nou ja, toen werd het van kwaad tot erger. Toen heb ik helemaal de gordijnen dicht gedaan, ik heb de telefoon eruit getrokken. En ik ben op de bank gaan zitten en ik werd nog betere vrienden met gal en gal. Zo, wat heb ik? Een hoop flessen er erin gejaagd. En drugs erbij? Hoppakee. Ik heb zoveel gesnoven. Er kwamen Colombianen naar mijn huis. Die zeiden: Hé, hey, tranquilo, hè? we houden niet meer bij daar. We zijn de radiosterren er nog steeds Jawel Video killed the radio star Van de Buggles En, uh, uh, ja. en daarvoor Najib Amali Met een leuke conference Over een dikke man Ja. En wat die Buggles betreft Daar zat Trevor Horn onder andere bij En die heeft ook nog een korte tijd Deel uitgemaakt Van yes en zo Ja Tijdje dat Rick Wegman weg was. Weet u dat ook weer. Dat het blijft een lekkere plaat. Het idee om dat album van zo ook weer eens mee te nemen. Als classic album misschien wel. Je weet het maar nooit. Ook weer een tijdje geleden. Video Killed the Radio Star. Nog steeds welkom bij ZFM. En over naar de volgende plaat. Gaan wij uh, lekker eten. Ja, want dan komt het recept van de week. Dan kunt u vast uh, uw potlood en papier en zo... ...kunt u klaarleggen. Dit is Housier. Binnenkort in november ergens... ...loof ik in Carré in Amsterdam. En het nummer heet... ...Someone New. Go and take this the wrong way. You knew who I was... ...with every step that I ran to you only blue or black days, electing strange perfections in any stranger I choose. Would things be easier if there was a right way? God knows I've fallen. Hij komt binnenkort naar Carré in Amsterdam. Dan geeft hij een concert. En dit is zijn uh, nieuwe single. Die heet Someone New. Uh. Ja, en het is een mooie plaat. Ook dat nog eens een keer. Tja.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 Bibliotheek gedoken voor dit recept. En uh, ik vond het wel leuk, omdat het een recept is die ik dus, uh, wat ik mezelf aangeleerd heb in de tijd dat ik dus als, als student uh, en zo op kamer zat. Ja. Het is makkelijk en goedkoop. Zo. En dat, uh, dat heet macaroni van de tuinersvrouw. En daarvoor heeft hij ja, nodig. Is dat hetzelfde als wat ik vroeger macaroni van wat er in de kast staat hè? Nou, bijna, bijna, <laughs> bijna, bijna. Oké. Okay. Ja, en het is een recept dat is geschikt voor 2 twee, twee à 3 personen. U heeft hij voor nodig. 250 gram uh, macaroni, elleboogjes. 1 paprika in blokjes. Een ui gesnipperd. En een klein blikje doperte uitgelekt. En een blik... Uh, Lunchvlees, een smak of zo. Of een, uh, een dikke plak boterhamworst in blokjes. Mag ook. Een handje biefslook, wat, uh, wat oregano, zoutenpeper, een blikje tomatenpuree, 100 milliliter water, een bouillonblokje en wat boter. En de bereiding gaat als volgt: kook de macaroni volgens de aanwijzingen op de verpakking en gebruik een half bouillonblokje in plaats van zout wordt de macaroni echt veel smakelijker van. Uh, fruit de ui in de boter tot ze glazig ziet en voeg, voeg de paprika toe en bak deze kort mee. Voeg de blokjes lunch, lunchvlees toe en tot slot de doperten even goed omscheppen. En dan de tomatenpuree met uh, het water en het restant van het bouillonblokje toevoegen. Even goed doorroeren en dit op een zacht vuurtje ongeveer 5 minuten doorwarmen zonder deksel. Het is de bedoeling namelijk dat het water een beetje verdampt. Uh, Breng op smaak met peper, bies, uh, bieslook en oregano. En roer tot slot de uitgelekte macaroni hierdoor. En dat is heel erg lekker met wat geraspte oude kaas. Eet smakelijk. Ja, wel, ik dacht het al, dit is wat wij vroeger, macaroni van wat er in de kast staat, doen. Ah, <laughs> oh, bijna. Ja, bijna. Ja, het is iets, het is iets luxer. Bij ons, ging, bij ons ging het om een zakje gefruite uitjes en een blikje domperten. Zo'n zo zo dikke plak pork, weet je hoor, van die boterhambos, of, of inderdaad uh, die spek, ook erg lekker. Ja. Oh, ja. En het is gewoon basic en heel, heel lekker. lekker. Ja je kunt eventueel, en dat is misschien wel een leuke tip... je kunt bijvoorbeeld uh, uh, het blikje doperten en paprika ook vervangen... door een zakje soepgroenten bijvoorbeeld. Ja, kan ook. Als je dat toevallig hebt liggen, mag dat ook. En dat is nog lekker ook. Ja. Krijg je weer een heel ander smaakje. Ja, dus het is voor de mensen die gewoon zin hebben... om even lekker low budget te koken. Want het kost helemaal niks, dit allemaal met nee. elkaar. Ik denk dat je nog nog 4, 5 euro klaar bent. Uh, nou, dat is al maximaal hoor. Oh, dat is al maximaal. <laughs> Nou, alle studenten, dit is een pracht recept. Dus er zitten nog gezonde dingen in ook. Ja, ja. en ik heb, ik, ik heb thuis nog ergens een boekje liggen. Dat heb ik ooit eens cadeau gekregen. En daar staan dit soort receptjes in. Ja. ja. Dus recepten voor studenten. Rijdt hier een vent op een racefiets door de studio heen zien, hè? Jo. <lacht> oh, hij is ook al op zijn plaat gegaan, geloof ik. <lacht> maar dit is volgens mij een terugblik, dit. Oh, nou, dan moeten we Henny Rukut even bellen. Moeten we vragen wat er nu gebeurt. <laughs> Oké, okay, nou uh, jongens, uh, we gaan verder. Lekker gezellig. Uh, bedankt voor het recept. Graag gedaan. Dit is Battle. Dat is een heel mooi liedje. En het heet Jerry Cole. It hurts my A freezing cold, squeezing blood from stone. Dat heet uh, Jericho, heette dat nummer. En dat was van Battle. Dit is Magic. Weer zo'n lekkere zomer dit. No wait, no. Hey baby, baby, baby. Your heart's too big to be treated small. So please don't blame me, blame me. To be the one who could have it And the stupid, stupid. Telling you when you see the light. I can treat you Sharks to be waiting on, so let's not waste it. Waste it. Het heet en uh, het denk heet No Way No. Oh, dat ook getipt. Dat is een van de grote zomerhits voor dit jaar. Hè? Ja, dat duurt helemaal niet zo'n broederzomer. zomer. Dus. en uh, de volgende plaats is een beetje is een beetje op mijn toepassingen. Dit ja. is Nightwish. En an een engel. Nou, die heb ik. Hahaha. Willie. Really? Nou, toch? Jij bent toch een engeltje? Ja, dat zeg ik dus. Je noemt jezelf zo, dus. Engeltje Jansen, noem je zo. Zo, <laughs> so, dat was uh, Nightwish, dus. En. Uh, en uh, dat nummer, dat heet, uh, hoe heet het ook weer? Oh ja, Wish I Had an Angel, zo heet het. Ja. Hè? Huh? Precies. Ja, toch? Ja. Oké. Okay. Nou, vooruit dan maar weer. Ach ja. FM voor Zandvoort en de regio. En we gaan weer naar het regionieuws met Angela Janssen. Ja. <hums> Ik zal er even bij pakken. Ik was even met andere dingen bezig. Ja. Moet je ook niet doen. Te veel tegelijk. Dinsdagmiddag uh, is een zoekactie uh, gestart... naar twee oudere dementerende dames... die vanuit de omgeving van het centrum van Zandvoort waren vermist. Ze waren lopend en een van de dames liep met een stok. Uh, na een sms-oproep van Burgenet uh, kregen ze werd er door een meneer gebeld die de dames uh, kort daarvoor had gezien op het Raadhuisplein. En de politie trof ze daar inderdaad in de omgeving aan. En zo konden beide dames, met dank aan de snelle tipgever... weer worden overgedragen aan hun begeleider. Aankomend weekend, tot en met zondag 9 augustus... vindt op het Badhuisplein een kleinschalig attractiepark Kids Fun Park plaats. Het nieuwe evenement vervangt de kermis die de afgelopen jaren op het Badhuisplein en de Boulevard de Vauvage heeft gestaan. Het Kids Fun Park heeft een familieuitstraling met kinderattracties zoals een trampoline, een octopus, een schietkraam en een carousel. En naast de vele attracties worden ook eetgelegenheden en rustplaatsen en groenvoorzieningen geplaatst. Het college van BMW heeft onlangs besloten... om het evenement bij wijze van proef uh, dit jaar toe te staan. Het Kindspunpark is door de week geopend van 12 tot half 11... en op vrijdag en zaterdag tot half 12. En een uh, leuke bijkomstigheid... iedere zaterdagavond wordt om half 11 een spetterend vuurwerk afgestoken... Na een oproep in is uh, dierentehuis Kennemeland overspoeld met kattenvoer. Het asiel in Zandvoort kampt met een geboortegolf van jonge katjes... en daardoor gaat het blikvoer er snel doorheen. En daarom riep het asiel de plaatselijke bevolking op iets te doneren. Het merk of de smaak doet er niet toe... En uh, al dus een van de medewerkers, dat uh, we hebben al heel veel gekregen. Wilt u ook uh, wat blikvoer delen, want dat is nog steeds welkom en nodig. Brengen kan tussen 11 en 4 aan de Keesomstraat in Zandvoort. Een bouwvakker is uh, vanochtend aan de Schoutjeslaan in Haarlem gewond geraakt. Het slachtoffer kwam met zijn arm vast te zitten in een bouwlift. De man is met onderarm naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht. In tijden van crisis moet je meer delen met elkaar. Zo vindt Pauline van der Gijs. En uh, aangezien ze beschikt over een grote verzameling... doet zij dat met boeken. Zo gezegd, zo gedaan. Uh, Harmonian timmerde een boekenhuisje... dat vanaf uh, afgelopen zaterdag aan de grens van het Roze op de Rustenburgerlaan staat... neem een boek mee en geef het door, staat erop. En tot nu toe zijn er drie boeken meegenomen. In de Pijnwoonstraat schijnt ook een boekenhuisje te hangen. En in de Kroesestraat, in het Ramplaankwartier... opende schrijfster Lilian Blom half mei uh, de buurtboek. En daar kun je boeken lenen. Bij het boekenhuisje is dat niet het geval... Uh, en wanneer je zelf nog een boek hebt dat je graag een ander gunst... zet het dan gerust in het kastje. Bezoekers van het ontmoetingscentrum en dagactiviteitencentrum... het Jutteshuis hebben samen met kunstenares Marianne Rebel... een terrasbankje beschilderd. Op donderdag 9 juli 2015, dus afgelopen donderdag... is dit met vrolijk vertoon onthuld in de tuin van het Jutteshuis aan de Nawijlaan. De vaste deelnemers hebben er zelfbedachte spreuken opgezet... en leerlingen van het Luzak Museum uit Haarlem hielpen daarmee een handje. Het Juttershuis is een ontmoetingscentrum voor iedereen uit Zandvoort en omgeving... met geheugenproblemen en of dementie. Luzak Museum, zijn we dat? Ja, <laughs> Lyceum. Ja. Luzak, Lyceum. Lyceum. Ja. Oké. Okay. Nee, ik, ik dacht dat ik museum, ik denk, hé, nieuw museum naam, nieuw museum. <laughs> Deze klonk is wel bijna. Nee, oh. het was toch wel echt een hel. Oké. Okay. <laughs> We zijn gewend dat in Bloemendaal de omgeving in uh, spik en span is. Gisteren kwam een melding binnen bij NS van een oplettende twitteraar over een peter. Penetrante urine lucht op het station Bloemendaal. Het Bloemendaalse station heeft twee perons en een trap om het, dat station te betreden. Kennelijk heeft een of andere onverlaat zijn behoefte gedaan... of wellicht meerdere op het keurige station. Wellicht is het een idee om de muren te impregneren... zodat we geen urine meer opnemen. Dit werd vorig jaar oktober met succes op het station in Breda ook gedaan. En tot slot de... Het weer? Gaan we naar het weer? Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, vandaag kies ik voor het nou, het is wel weer, maar... Ja. We zitten op de grens van warme en koele lucht. En dit betekent dat er in onze omgeving veel bewolking voorkomt... waaruit af en toe regen of een bui kan vallen... Het kwik ligt tussen 19 en 21 graden en daarbij staat een mak zwakke tot matige westenwind. Vanavond en vannacht overheerst de bewolking, maar het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Het kwik daalt in de nacht naar een graad of 16. Donderdag bevinden wij ons in warme lucht en het kwik lijkt uit te komen op een graad of 23. In de ochtend is het nog grotendeels bewolkt, maar in de middag komt de zon er steeds meer bij. En tot zo'n backstemport I was having this discussion in a taxi heading downtown. Rearranging my position on this friend of mine who had a little bit of a breakdown I said, Hey, you know, breakdowns, common breakdowns go, so What are you gonna do about it? That's what I'd like to know like, You don't feel you could love me, but I feel you could It was in the early morning hours when I fell into a phone call Supernatural powers, I slammed into a brick wall I said, hey, is this is my problem. Is this is my fault. If that's the way it's gonna be, you wanna call the whole thing to a halt. And you don't feel you could love me, but I feel Say, ain't we walking down the same street together on the very same day? I said, Hey senorita, that's a I said, Why don't we get together and call ourselves an institute? You don't know, feel you. En dat was Paul Simon met het nummer Gumboot. En dat kwam natuurlijk van het album Graceland. En... The Sun is Shining heet het nummer. Waar... Sun is shining, zegt hij. Maar Ik weet niet waar, hoor. Ik zie hem niet, in ieder geval. Ja, hij schijnt wel achter een dik wolkendek. Actuel in Ingrosso heet de man. En het liedje heet Sun is shining and so are you. Ja, ja. Ik ben nieuw binnen in uh, de Nederlandse Tipperade, dit, uh, dit liedje. Dus, uh, nou ja. En wij houden u natuurlijk zoveel mogelijk op de hoogte van al het nieuws. En zo, uh, tenminste, uh, niet alles hoor. Uh, dit is heel oud. Dit zijn de Small Faces. Lazy Wednesday Afternoon uh, it be nice to get on with me But they make it very clear. They've got no room for radio. Dat waren de Small Faces. Straks is de vinyljaren en de nieuwe vinyl 50 staat al online. Dus daar gaan we straks direct aandacht aan besteden, natuurlijk. Dat vinden we leuk. Nieuwe top 3 en ook een aantal nieuwe binnenkomers. Dat hoort u straks al in het volgende uur. Eh, samen natuurlijk met ons classic album. En dat is Kayak Vandaag met Starlight Dancer. Dit is 10 years after. Met een van hun allereerste hits, denk ik. Hear me calling. 10 years after, dit hoor. Dit is meer van 40 years before of zo. So. Ja. Het is wel een leuke herinnering, want het is een van de liedjes waar ik toen eh, ik pas een gitaar gekregen had... waar ik mijn vingers op blauw studeerde om dat loopje te kunnen spelen. Pomp, dat doet het om. Ja. Pijnlijke vingers aan overhalen. Maar op kon ik het wel spelen, ja. Hij heeft wat moeite gekost, maar het kon wel. Maar het is heel oud hoor, dit het is... Uh, halverwege 60's, de 60e jaren denk ik. Ver voordat ze op Woodstock stonden in ieder geval. Hear Me Calling was dat. een van de oudste bekenden van 10 uh, Years After. En we gaan door met... Uh, nou, nog één plaat. En dan zit dit programma er althans weer op. En dan gaan we overschakelen naar het vinyl gebeuren. Nieuwe top drie. Uh, waarvan ik er maar twee ga draaien. Want één, dat, dat heb ik al een paar weken geleden al eens gezegd. Met zulke Non-music, dat ga ik echt niet draaien. Dat vind ik helemaal niks. Dat ga ik niet. Over, like Julia Sara als laatste. Rich champagne and Just an Illusion. Just an Illusion. They try to sell your body and your soul It's the price you pay for rock and roll And no one understands it, how you feel an illusion, just an illusion. I thought I knew what life should be. It's an illusion, just an illusion. Critics crucify. Voor zich. Ze heet de Verenigd Julia van der Toren. Nou, zo heet ze nog steeds. Maar ze heeft een uh, artiestenaam aangenomen. En uh, dat is natuurlijk op zich heel verstandig. Want uh, Van der Toren is in Engeland niet uitgesproken. Dus Julia Sarah. Ze won uh, The Voice of Holland. En ze heeft een prachtige cover gemaakt van het oude BZN-nummer uh, Just an Illusion. Klinkt echt fantastisch. Goed, dit was Zierfrem Lunch voor deze woensdag. Morgen zijn we er weer van 12 tot 2 ben ik in mijn eentje, want Dolly is nog steeds op vakantie. Ja. Maar volgende week is ze er weer hoor. Dus als iemand zich geroepen voelt om morgen sidekick te zijn, nou je bent welkom. Goed, oké, okay, uh, dan gaan we dus morgen. Dan zijn we er weer en wij gaan ons even opmaken. naar het nuttigen van een broodje voor de vier jaren. Zometeen met als classic album Kayaks, Starlight Dancer. Tot zo dus.